Nou, gesloopt. We kwamen van de ene tegenvaller in de andere tegenvaller. Nee, ik heb het even over de ene april gehad. Oh, <laughs> ja. Hoe vond je hem? Nou, ik, ik, ik zat in het, in het buitenland op dat moment. En, uh, en iemand die, die stuurde mij hem door. Ik dacht, wat krijgen we nou? En ik was inderdaad helemaal vergeten het ene april. Dus ik ben er volledig met boter en suiker in gegaan. <laughs>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 Er komen grote uh, gaten komen daarin te zitten. Nou, en, ja, het, is, uh, het is radio, dus ik kan het niet laten zien. <laughs> Nou, We kunnen misschien maar een beetje be heb... vertellen hoe het <laughs> zit. <laughs> en, uh, daarin... ja, er wordt hier van alles gebladerd. Oh ja, ja hier is ja, ja, ja, dus, het. Uh, <coughs> we laten de bassins maken. We maken grote ronde gaten maken we daarin.